Het is natuurlijk altijd een vreugde om met elkaar het woord van God te delen en door het lezen van het woord uiteindelijk tot het doel te komen dat je zegt, aha zo'n aha-erlevenis, zeggen ze in Duitsland dat je ineens zegt, ah, mooi is dat en eigenlijk als je je verdiept in de woorden he, van het woord dan kom je altijd even wat tegen en zeg je, tjonge Jong, wat een man hè? vorige keer hadden we dat was de vrouw toevallig je, wat een vrouw was dat, hè? die Hanna, een gelovige vrouw en die handelt in het geloof. En die gaat naar de tempel toe. Wonderlijke ervaring. En als dan de profeet zegt, ga maar, je gaat krijgen wat je weet. Terwijl hij nog niet eens echt wist waar het over ging. Dus elke keer als je die dingen leest, en zeker nu je dus weer in de richteren bezig bent, in het boek van de Rechters, Ja, je kan eigenlijk niet meer stoppen. Ik ben ertoe gekomen omdat we daarvoor wat prediking hadden gedaan over de Hebreeënbrief. En ook de Hebreeënbrief. Ik vind het zo'n verschrikkelijke, mooie brief. Waar Paulus voortdurend wijst... dat als hij dat vertelt... Torah. Wat hij ook maar vertelt, Torah. Eigenlijk is de hele Hebreeënbrief... Ja, die gaat dan ook over de tabernakel. He, die laat zien dat de tabernakel op aarde... een schaduw is. Er staat al een mooie tabernakel... maar is een schaduw van de ware... waar God troont. Het is een uh, beeld van de ware tabernakel die in de hemel is. Dus wij leven in een schaduwengebied... en door de schaduwen heen moeten we doorkijkjes krijgen. En die krijgen we. Mozes geeft ons vele doorzichten. En als dan later de profeten komen... omdat de mensen de weg van Mozes verlaten... dan doen de profeten niets anders... als tegen het volk zeggen... stop met je handelswijze. Keer je om, luister naar Mozes. Wonderlijke ervaring. Dat je dat nou vertelt... dertig jaar geleden had ik dat nooit... Kunnen zeggen, dus ik, ach de wet is toch helemaal weggedaan? Maar ja, wet weg is anarchie. Dan kan je dus de rode licht en al die dingen meer. Maar goed, die voorbeelden kent u. Nu zijn we gekomen naar Hannah. Logischerwijs, waar we het over hebben vanmorgen? kan Samuel. kan toch niet anders, hè? Ja, gaat hem Samuel. Vandaag gaan we het hebben over Samuel. Rechter en... Profeet. Dat was hij natuurlijk niet, hè? dat is hij geworden. Ook profeet wordt hij pas later. Maar hij was een richter in Israël. Een richter is een rechter. Eén die spreekt en naar het recht handelt. Samuel, rechter en profeet. Ik heb er maar een uitroepteken achter gezet, want dat is ze zeker waard. Want het is echt een fantastische man. Want die moest een boodschap gaan brengen in een gebied waar ontzettend veel kwijtgeraakt was. He? Iedereen deed maar wat hij dacht tot goed was. Maar goed, we waren vorige keer begonnen... in dat hoofdstuk van Hebreeën 11. En in Hebreeën 11... staat een verschrikkelijke mooie... definitie over wat geloof is. Ik heb vorige keer gezegd... leert hem uit je hoofd. Als ik je dan u vraag... wat is de definitie van geloof... kunt u het zo zeggen. Nou mag ik het weer lezen... want ik weet niet of iedereen... wel erover nagedacht heeft... Maar dit zou je nooit moeten vergeten. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het is het bewijs der dingen die we niet zien. Amen. Nou, dat is bijna onbegrijpelijk. Maar het is wel waar. Het is namelijk zo, als uit Gods woord blijkt dat het ABC is... Of we het nou snappen of niet. En ze zeggen tegen jou, hoe is het? Het is ABC. Gewoon omdat God het geopenbaard heeft... Aan Mozes en aan zijn profeten. En als de mensen naar Mozes niet meer luisterden... kwamen de profeten om te zeggen... ga terug naar Mozes en doe wat hij zegt. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen... en het zijn bewijs van zaken die we niet zien. Want door dit geloof... een aanwijzend voornaam woord... dit geloof... waar hebt hij het ook weer over... De zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs van dingen die we niet zien. Dit geloof, zegt hij, is aan de ouden een getuigenis gegeven. En dat lezen we in het woord van God. Want we lezen van Mozes en van de profeten en van andere mannen van God. Die hebben allemaal door het geloof gehandeld en dingen gedaan. En wij zijn eigenlijk op dezelfde weg we moeten alleen elke keer meer gaan leren over de basis, dat is de Torah, de vijf boeken van Mozes. En we kunnen in de profeten zien hoe de profeten de mensen corrigeren om terug te komen tot Torah van Mozes. Daarom zijn we ook met elkaar een Messias beleidende gemeente, die op grond van Torah en profeten de boodschap van het Koninkrijk van God verkondigen. Je kan wel tegen iemand zeggen, geloof in Jezus, dan ben je gered. Maar dan zijn het leugenaars. Want daar klopt niks van. Je kan niet zeggen, oh ik geloof in Jezus, nou ben ik gered. Echt niet waar. Je zal hem moeten horen en je zal hem moeten doen. Daarom is Jezus ook een rechtvaardige. Die gewandeld heeft als alle rechtvaardigen in de Bijbel. He, ook van Simeon en Anna staat geschreven, Zij waren rechtvaardig. Alle dagen de verblijvende in de tempel. Schitterend toch? Wordt het ook van ons gezegd? Wij zijn ook rechtvaardigen. Die wandelen naar Gods Torah en we willen die weg wandelen. En waar we nog gebreken hebben, de Heer die zal het ons tonen. We zullen laten zien dat we navolgers zijn van onze Heer Yeshua. Die tot het uiterste toe de weg gegaan heeft. Door dit geloof, uitroepteken boven, is aan de ouden een getuigenis gegeven. Want door het geloof, broeder en zuster, verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is en het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Amen? Zijn we het eens? Ik hoef je vinger niet op te steken, hè? Zijn we gewoon eens. Maar je moet er wel voortdurend over nadenken. Tot je dat vasthoudt wat er staat. Want alleen maar door geloof kun je het verstaan. Zeg je? Nou ja, dat geloof ik niet. Houd er dan maar mee op. Als je zegt, gedeeltes van de Bijbel, ik geloof het helemaal niet. Ja, dan ga je echt mank. Want door de hele Bijbel heen wordt er één grote boodschap verkondigd. Het Koninkrijk van God. En ook wie de, de koning is van dat Koninkrijk. En zal zijn. En tot in eeuwigheid zal zijn. We verstaan dat de wereld door het woord Gods, ik heb hier dat eretje neergezet, dat komt omdat het grondwoord Rema was. Kunt u het nog herinneren? Want die hebben we dus vier weken geleden ook genoemd. Waar het hier gaat over het woordje Woord, is niet Logos zoals het staat in Johannes 1. In het begin was het woord, was Logos, dat ging over de stem van God. Want die was de spreker. Hier gaat het over Rema. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, door het rema, dat is het spreken van God, puur het spreken, dat wat hij zegt. En op het moment dat hij het zegt, is het er. Er was duisternis en God zei, licht. Het heeft niet eens een seconde geduurd, het was licht. Elk woord wat God spreekt, was er daarvoor niet aanwezig, maar door het spreken van God is het er. Dat scheppen. Het is schitterend om te... Ja, je kan het bijna niet snappen wat scheppen is. Er was eens dus een keer een vergadering... waar een heleboel... Uh, mongoloïde kinderen aanwezig waren. En die hadden van... Uh, Corrie Tembo ja, iets gehoord over de schepping. En ze was klaar met haar voordracht. En ze zegt tegen hey, de kinderen... Nou, hebben jullie het begrepen? En er staat er een klein meisje op... en die heeft gezegd... Ja, God kan scheppen zonder scheppie. Wij je hem? Dus die kleine, die had het door wat er verteld was. God die schept zonder scheppie. Nou ja, hij spreekt. Hè? Dus wat niet is, dat spreekt hij in aanzijn. Dus onthoud het maar goed. Het wonderlijke is, zodra wij de woorden gods lezen en je leest ze om te willen verstaan, en niet uit een gewone traditie, nee, je leest om wat heeft vader tot me te zeggen, dan is nog steeds dat woord voor jou, rema, als je aanvaardt wat er staat, en er ook naar gaat handelen. Want het blijft, Shema Israël, horen en praktiseren. En het wonderlijk is, zodra je gaat praktiseren, ontdek je gaandeweg, denk je, wat een god hè, dit is echt de weg om te gaan. Goed, er is een zuster Hanna waar we het vorige keer over gehad hebben. Die zuster Hanna bad. Wonderlijk hè? Ja. Een vrouw die bidt. En ze hebben een hele wonderlijke ervaring gemaakt. Die Hanna. Hanna die zegt, mijn hart juicht in Yahweh, Amen? Mijn hoorn is verhoogd in Yahweh Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden. Hé, hey, dat klinkt even niet zo leuk maar er was in dit geval Penina want ze had Penina tegen een beetje pinnetje want zegt ze ik verheug mij in uw hulp want ze werd gepest door Penina Penietje. ik verheug mij in uw hulp ze kon geen kinderen krijgen ging echt niet er is niemand heilig gelijk Yahweh. Wat zegt hij? Nog een keer? Oké. Okay. Er is niemand heilig gelijk Yahweh. Amen. Amen. Nou gaat hij goed. Ik doe het nog een keer. Herhalen. Er is niemand heilig gelijk Yahweh. Amen. Amen. Dank u wel. Want niemand is er buiten u. Er is geen rots gelijk onze God. Amen. Amen. Vind je dat niet heerlijk? Dan heb je maar twee versen gelezen. Stel je voor dat we zo alle versen gaan lezen dadelijk. En je zegt constant, ja, amen. Ja, dan heb je jezelf zo opgepompt, want je hebt gezegd, amen, dat staat er. Dan ben je gelijk verantwoordelijk om het ook te gaan doen, als je het nog niet doet. Maar je moet komen tot die praktisch. Lezen, horen, doen. Toen ging Elkana naar Rama naar zijn huis maar de jongen was in de dienst van Yahweh onder toezicht van de priester Eli schitterend hè? dat kind is van God gebeden ze is zwanger geworden en ze heeft hem aan God gewijd, beloofd en er komt een dag dan brengt ze hem er naartoe met zijn witte jasje erbij, zijn jurkje weet je wel en dan wordt hij bij de priester neergezet Kun je het voorstellen dat je zo je kind in de heilige tempel kan brengen? Nauwelijks hè. Nochtans, wij weten dat wij samen ook het huis gods zijn. Gebouwd in de geest. Want wij aanbidden God vanuit ons hart. En we spreken met God als onze vader. En we weten dat hij hoort. Dus ook onze kinderen zijn in het huis van God ingebracht. En als ze er zijn, hebben ze elke sabbat morgen de zegen. Tot ze mogen worden. He? Als sterke mannen. In de heer. en de dochters. Als vrouwen. Zoals Sarah, Rebecca enzovoort. Lieve mensen, de jongen die was in de dienst van Yahweh onder toezicht van de priester Eli. Dat is de start. Daar gaan we wat over lezen. 1 Samuel 3 vers 1. De jongen Samuel was in de dienst van Yahweh onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord van Yahweh schaars. En gezichten waren niet talrijk. Eigenlijk is het volk droog gelopen. Een beetje triest als je dit leest. Het was in die dagen het woord van Yahweh was schaars. Dus die woorden werden niet vaak gesproken om de mensen te aan herinneren met wie ze een verbond hadden. En als mensen zich dat niet herinneren, dwalen ze heel makkelijk af. Want er zijn zoveel andere leuke dingen die je bijna boven God gaat stellen wel God zegt, doet het nou niet. En dat doen ze toch. Daar hebben jullie geen last van, ik wel. En zo ben je altijd aan het wankelen. Totdat je zegt, nou is het over. Zo spreekt de Heer, zo zal ik wandelen. Dan word je onder de rechtvaardigen gerekend. Maar helaas, de gezichten, die waren niet talrijk. Leuk is dat, hè, gezichten. Dat zijn niet de gezichten, hè. Want zijn de beelden, de visioenen. De, God openbaart iemand die, is. die zegt: Zo, mijn jongen, alsof er een lichtje ontstoken wordt. Die naam van Samuel, die heet in het Hebreeuws Shemuel. Hij is de laatste richter in het Oude Testament, maar hij is wel de eerste echte profeet. Dus waar de richters stoppen, is hij de eerste profeet. Zijn naam van Shem betekent naam, El betekent God en horen is Shema, betekent door God gehoord. Leuk dat dat zo in die naam zit, hè? Shemuel, is de naam van God en door God gehoord. In die tijd had Eli, hoewel hij heet mijn God, Eli, mijn God. Kent u er nog zo eentje? Psalm 110 vers 1. De Heere sprak tot mijn Heer. kent u hem? Daar staat, Yahweh sprak tot mijn heer. En wie was die heer ook weer? David. Leuk hè? Want wie is de Heer van David? Want David zei het. Dus als David zegt: De Heer sprak tot mijn Heer. Moet je maar eens naar de verwijsteksten lezen die daar staan. Dan heeft hij het over de openbaring van Yeshua de Messias. Dus de Heer, Jawe sprak tot mijn Heer, zegt David. Maar de Heer van David is de zoon die uit zijn geslachtslijn geboren wordt. Yeshua de Messias is de Heer van David. Hij had geen andere heer voor ogen. Want naar de Messias keek heel Gods volk uit. Al vanaf Adam. Er is geen andere heer dan Yeshua, de Messias. Hij is de gezalfde. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel. Naar de ware tabernakel. En hij zal terugkeren om zijn volk te verlossen van zijn vijanden. En verevergeer ze hier op aarde. Wat een wonderlijk vooruitzicht. In die tijd had Eli... Zich eens op zijn gewone plaats te rust te begeven. Dat is niet zo'n moeilijk wonder. Hè? Hij was gewoon gaan slapen. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. Goed. Dit gaat dus om de ogen van hem. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen visie meer had. Hè? Maar die oude Eli. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. Maar de gezichten waren ook niet al te talrijk meer in die tijd. Dat is triest. Terwijl het zo goddelooselijk leven werd geleefd in Israël. Nou staat er dan verder: nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Hij werd wel blind, maar de lamp Gods. Is niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel van Yahweh. Want daar sliep hij. Waar de ark van God was. Toen riep Yahweh Samuel. Dus Eli ligt in de tempel. En Samuel er vlakbij. Samuel die krijgt natuurlijk een droom. Die zit van naar Eli. Toen riep Yahweh Samuel. Ik vind dit zo mooi lieve mensen. Wie van ons is te geroepen allemaal? Wij zijn allemaal geroepen. Door hetzelfde woord van God is voor ons open gegaan. En we hebben de stem van God gehoord. En we zo, ik wil de wereld verlaten. Ik wil zelfs mijn oude kerkelijke omgeving verlaten. Want ik heb nu gezien wat God me geopenbaard heeft. Wij hebben ogen gekregen om te zien. Daarom zitten we hier. Vieren we de sabbatten van God. Vieren we al zijn heilige feesten. Dat zijn allemaal tekens tussen God en zijn volk. opdat we zouden weten dat hij onze God is we zijn niet zomaar een verdichtsel nagelopen we luisteren naar de stem van de eeuwige God toen riep Yahweh onze eeuwige God Samuel en die Samuel die zegt hier ben ik mooi is dat vind je niet je wordt s'nachts wakker en ik denk hey Samuel zeg, ja hier ben ik hij heeft het nog niet helemaal door maar dat geeft niet toen snelt hij naar Eli hij zegt hier ben ik ...gij hebt immers geroepen, Eli. Doch deze zei... ...ik heb niet geroepen. Leg je weer neer. Toen ging Samuel weer heen... ...en hij legde zich neer. En hij zou wel gedacht... hebben: ...ik heb toch echt die stem gehoord. Krap is op zijn hoofd, maar goed. Yahweh riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op... ...ging naar Eli en zei... ...hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. De tweede keer... Doch deze zei, ja, ja, ik heb jou niet geroepen mijn zoon, leg je toch weer neer. En die kleine jongen zat toch wel gedacht, ja, draai het nog aan toe. Ik ben toch niet doof. Samuel kende Yahweh nog niet. Nog nooit was hem, Samuel, een woord van Yahweh geopenbaard. Dus Samuel herkent de stem van God nog niet. Hij kende Yahweh nog niet, want nog nooit was hem een woord van Yahweh geopenbaard. Yahweh riep Samuel nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. En toen moest de oude Eli pas nadenken, geroepen, geroepen. Toen begreep Eli dat Yahweh de jongen riep. Schitterend, dat die oude man in zo'n hele periode waar het slecht gaat en eens moet ontdekken dat Yahweh die jonge knul roept. Die al bij hem in de tabernakel in de tempel werkte. Het probleem is, die Eli had twee zonen, Hofni en pinegas. Etterbakken waren dat. Die jatten uit de pot vlees van de offers die naar God gebracht werden. Ze melkten de, de mensen die kwamen uit om poen verschrikkelijk als je als profeet Eli moet zien dat je zonen je bedonderen op die manier in de tempel ga heen leg je weer neer zegt hij en als hij u roept zeg dan spreek Yahweh want uw knecht hoort spreek Yahweh want uw knecht hoort dat is dus de houding die ook wij moeten hebben Zodra we het woord openen, zouden we eigenlijk vanaf vandaag moeten zeggen: je ja mee, want uw knecht die hoort. <lacht> en dan nog, omdat dat woordje hoort weer zo'n bijzonder woord is: want uw knecht hoort, dat is 80-85, dat is shama. Dat woordje hoort. Dat komt 787 keer voor in horen, 207 keer in luisteren, 34 keer gehoor geven en 16 keer aandachtig luisteren. Het is nog steeds luisteren, maar je hebt dan even een woordje ervoor. Je moet het ook aandachtig doen. Vind je dat niet leuk als je dat zo ziet? 700, 900, ja je is het zo duizend keer dat God dat zegt. Mooi is dat toch hè? En Samuel ging heen, legde zich weer op zijn plaats neer. Dat was de derde keer. Nou, ik neem aan dat hij zijn les nou geleerd heeft. Samuel 3, vers 10. Toen kwam Yahweh. En Yahweh bleef daar staan. En riep als de vorige keren. Samuel, Samuel, uitroepteken erachter. Dus het is stemverheffing tot Samuel komt. En Samuel zegt, spreek, want uw knecht hoort. Toen zei Yahweh tot Samuel, zie. Leuke start, hè? Zie. Je zou zeggen, hoor. Nee, zegt hij, zie. Let op. Je moet goed opletten wat er nou gaat gebeuren. Zie. Ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. U weet wat tuiten is, oud Nederlands woord? Dat is dat geschetter in die oren, weet je. Wat, als je oe, wat hoor ik nou als die microfoon gek doet met de speakers? Dat is tuiten. die dagen zal ik, zeg Yahweh, aan Eli in vervulling doen gaan alles wat ik over zijn huis gesproken heb. Van het begin tot het einde. Wat was er over zijn huis gesproken? Over die twee zonen van hem. Met hun goddeloze handelswijze. Die de tempel verontreinigde met hun gedrag. Jonge, jonge, jonge, jonge. Hij zou geen nageslacht, geen mannelijke nageslacht meer beërven. Uit hem zal niet één meer geboren worden die voor de aanzienzicht van de Heer kan komen. Het is verschrikkelijk als je dat als Elie moet horen. Hè? Nou zegt hij vers 13, want ik heb hem, Elie, zegt hij tegen die kleine samen wel, ik heb Elie te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Zullen we nadenken? Als wij bereid zijn ongerechtigheid van onze kinderen, te, oh ja, kort, we weten het wel, hoe gevoelig dat het ligt. Als God niet veranderd is, beschouwt hij ons ook op dezelfde wijze. Dus als onze kinderen vertrekken, dan hoop ik dat je ze goed hebt laten verhoren waarvan ze wegtrekken. En dan moet je toch weer overlaten aan de Heer. He? Om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft van die twee zonen. Immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. Nou berispt. Dat is maar een heel klein beetje. Zei, knul, moet je niet doen hoor. Dat is van God en dat is niet goed wat je doet hoor. He? Hij hebt ze nog niet eens berispt. Daarom, broeder en zuster, niet waarom, daarom heb ik het huis van Elie gezworen. Nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Elie worden verzoend door slachtoffer of door spijtoffer. Krijg je er geen tranen met tuiten van? Tot je dingen hebt toegelaten binnen de dienaren waarvan Elie ze niet eens heeft berispt. Dan is een gevolg wat God nu gaat zeggen is gigantisch. Nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Elie worden verzoend door slachtoffer of door spijsoffer. Hoe dichter bij God in je taak, hoe hoger de oordelen. Want je wordt aangesproken op wat je weet. Samuel nu bleef liggen tot de morgen. De jongen die was natuurlijk verbijsterd. Toen opende hij de deuren van het huis van Yahweh. Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mee te delen. Hij noemde dus dat wat hij van God hoorde, gezicht. Hij heeft dus door het horen van de woorden van God, Gods gezicht gezien. Zijn aangezicht. Ja, dat is niet letterlijk. Maar door de woorden van God te horen. kijken we hem in zijn gezicht. En hij kijkt in jouw gezicht. Zo spreekt hij tegen ons. En dan kun je toch alleen nog maar zeggen: Ja, vader. Mijn God, van bent u barmhartig, goede tieren. genadig, trouw, gaarne vergevend? Kent u ze? He? Wonderlijk dat karakter van God. Liefdevol. Maar als we hem vertoornen met ons goddeloos gedrag, terwijl hij ons alle genade geeft om te leven, die we maar voor kunnen stellen, en we gaan willens en wetens daden doen, dan durf je toch niet meer naar boven te kijken. En dan denk ik, ja, God, die kijkt me dan in mijn gezicht. Dan kun je over het algemeen nog maar buigen en blijft dan je zonde en staat dan op in de vrezen des Heren. Trouwens mooi, hè? Samen wel zacht tegenop, Eli het gezicht mee te delen. Maar goed, Eli was natuurlijk een man, was geen kleine jongen, hè? Die wist wat het leven met God was. Eli riep Samuel en zei, Samuel mijn zoon. En dan zegt hij, ja hier ben ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want het komt steeds terug dat hier ben ik. Ja hier ben ik. Dus als je het woord van God hoort, op welk manier zeg je, ah hier ben ik. Wat heb je van boodschap? Het gaat met je instelling te maken. Wat is het woord dat hij, Abba Yahweh, tot u gesproken heeft? En hij denkt, voordat je het eng vindt... Kleine knul, om het te vertellen... Verberg het toch niet voor mij. Zo mogen God u doen... Ja, nog erger. Als je iets verbergt van de boodschap van God... Die hij jou verteld heeft. Die hij aan mij moet zeggen. Dat is druk, hè, die kleine knul. Vind je dat niet? Vind je dat geen druk? Zo mogen God u doen... Ja, nog erger. Indien gij iets voor mij verbergt... Van het gehele woord dat weet tot u gesproken heeft. Hij wil het weten waar het om gaat... Want hij zegt, als het dan ook is, dan wil ik het helemaal weten. Dan kan hij zich daarnaar richten. Toen deelde Samuel hem alles mee. Zonder iets voor hem te verzwijgen. En hij zegt, hij is Yahweh. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Is dat overgave of is dat rebellie? Eens worden de liefde. Eens worden, vindt het een mooie uitdrukking. Ja. Ja, eigenlijk is hij het wel eens, hè? Hij wordt eens met de Heer. Nee, nee. Hij is Yahweh, zegt hij. Hij doet wat goed is. Al roeit hij die zoon uit de plekken. Dan zegt hij nog, hij is goed. Hij weet wat hij doen moet. Samen de nieuw op. In hoofdstuk 3 vers 19. En Yahweh was met hem. En liet geen, ik heb het maar nadruk gezegd, van zijn woorden ter aarde vallen. Yahweh ja, laat geen woord ter aarde vallen. Alles wat hij beloofd heeft, volvoert hij. En geheel Israël, lieve mensen... ...van Dan in het noorden tot Sheva in de woestijn... ...kwam tot de erkenning dat aan Samuel... ...door Yahweh het ambt van profeet was toevertrouwd. En eentje zagen ze het. Ja, dit is een man gods. Nee, hij is echt een profeet... Ja, dus door die uh, ervaring met God. Ga het hele volk. Hij is profeet. Dat gaf hem aan een minuut ook het gezag. In het hele volk. Want denk erom: als Samuel. zijn reis ging maken door het volk. In elke stad waar hij kwam. En offerde. Dan kwam heel die stad bij elkaar. Want er werd een offer gebracht. Die Samuel die had aanzien. Ik, vond het een, ik vind het een fantastische man, die Samuel. Jawe verscheen ook verder. In Silo, daar waar de tabelakel staat. Want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel. Hoe? Door het woord van Yahweh. Dus als Yahweh de woorden sprak, sprak hij tot Samuel. En die had open oren, hij had open ogen en hij kon de boodschap zo doorbrengen en het volk onderwijzen. Hij was echt een rechter en een profeet. Want hij kreeg de woorden van God en hij zegt zo spreekt God. Ik wil even doorzetten naar Petrus, onze grote vriend. Als hij ergens voor ging, dan ging hij ook helemaal kop voor erin. Hè? Hij heeft ook zijn kopje aardig wat moeten stoten. Maar ik denk toch dat hij door de builen en de butsen veel geleerd heeft. Want hij schrijft toch heerlijke dingen, Petrus. Petrus is een man gods. Hij is door Messias uitverkoren zijn discipel te zijn. En van wie kreeg Jezua's instructies? Hij zegt: Ik doe niets tenzij de vader het mij zegt. Dus je kan aannemen dat Yeshua dingen zegt, heeft hij zo uit de mond van zijn vader. Petrus die zegt in hoofdstuk 1, 1 Petrus 1 vers 14, voegt u, en dan spreekt hij tegen ons, hè, tegen de gemeente. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit uw tijd, uw onwetendheid. Dat hebben wij ook. En ook al ben je als Jood geboren, heb je nog een hele periode van onwetendheid. Voordat je onderwezen, onderwezen, onderwezen bent. En de jongens bij 13 jaar en de meisjes bij 12 jaar. He? Dan hebben ze hun uh, bad mitzwa, een bar mitzwa. Ja? Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Mooi, hè? Er staat in geschreven, want daar komt het citaat. Wees heilig, want ik ben heilig. Wie heeft u geroepen? Gelijk hij, Abba Yahweh, die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Kijk, hier staat wel met een hoofdletter en dan kan je nog denken, heb je Sjoer nou geroepen of heeft Yahweh geroepen? Hij zegt daaronder, er staat in geschreven, dat is Torah, wees heilig, want ik ben heilig. Als Yeshua al iets zegt, dan zegt hij, dat heeft mijn vader gezegd. Nee, dat heeft Mozes gezegd. Yeshua onderwijst ons alleen maar uit Mozes en de profeten. Er staat in geschreven: wees heilig, toegewijd, afgezonderd. Want ik ben heilig. Dat staat namelijk in Leviticus 19 vers 2. Spreek nou tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want de reden, ik, Yahweh, uw God, ben heilig. Amen? Zullen we hem onthouden? Nog een keer. Hij zegt tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, Yahweh, uw God, ben heilig. Wie is onze God? Yahweh is onze God. Is Yeshua God? Yeshua is niet God. Yeshua is de zoon van God. 40 keer het Nieuwe Testament, de zoon van God. En 80 keer het Nieuwe Testament, zoon des mensen. Laat je niet wijsmaken door de christenheid dat Jezus God zelf is. 1 Peter 2, vers 4. Aan hen die in de verstrooiing zijn, heb ik hem erbij gezet. Wie zijn er ook weer in de verstrooiing? Volk Israël, daar gaat het even over nu. Even eens, uh, tot je het van tevoren al weet. We gaan over Petrus zeggen wat hij gezegd heeft. Maar hij spreekt tegen hen die in de verstrooiing zijn. In de verstrooiing, dat is alle landen buiten Israël. Kom tot hem, zegt Petrus, de levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Die steen waar hij het over heeft. Hij is niet God. Hij is de steen waarover gesproken wordt. Laat u ook zelf, broeders en zusters, als levende stenen gebruiken. Hoe en waarvoor? Voor de bouw van een geestelijk huis, zoals we hier bij elkaar zijn. Tot het brengen van wat voor een offers gaan we brengen? Geestelijke offers, dat heeft te maken met ons denken en de keuzes te maken om afstand te nemen van zonde en ongerechtigheid. Dat is de basis waar het over gaat. We moeten geestelijke offers brengen. Wat we lekker leuk en fantastisch vonden, waar we helemaal gek van werden, dat doen we weg. Want het staat in geen verhouding tot de heerlijkheid die God ons belooft. We moeten geestelijke offers brengen. Offers? Heb ik erachter zitten? Offers? Hoe bedoel je offers? Hoe bedoel je offers? Wij moeten dus offers brengen die God welgevallig zijn door Yeshua de Messias. Ik vind het een prachtige uitdrukking. We moeten dus God welgevallig zijn door Yeshua de Messias. We hebben zo'n schitterend voorbeeld aan hem. De weg die hij gegaan heeft tot het uiterste toe. Hij is gegaan tot aan de dood. Vlak voor het moest God hem verlossen uit de angst. Wist u dat? Hij zat stampend vol met angst. Hij is 100% mens. En 100% zoon van God. Dat is Yeshua. Maar hij had zware druppels zweet, die als bloed van zijn lichaam. Hij zweette geen bloed, maar het ging als drote druppels. Als je een druppel bloed ziet, die, die rolt zo je naar toe. Zo ging zijn zweet. Zijn zweet was gelijk als er staat niets Zijn zweet was bloed was gelijk grote druppels bloed hè? daarom staat er in het schrift zie ik leg in Sion een uitverkoren en een kostbare hoeksteen mooi hè? en wie op hem die hoeksteen, Yeshua zijn geloof bouwt zal ook niet beschaamd uitkomen hij is al de beloofde messias vanaf Adam en Eva hij zou een rechtvaardige verwekken en hij heeft precies dat gedaan wat die rechtvaardiger zou moeten doen, waardoor hij ons gekocht en betaald heeft. Hij is de hoeksteen en wie op hem, Yeshua, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, broeder en zuster, die gelooft, ja toch, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Niet zien. Daar hebt hij het over hè? U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen, die dus dit wonderlijke niet kunnen onderschrijven, dat is heel moeilijk. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, want dat is kostbaar. Maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, juist die, Yeshua, is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor degene die hem niet meer zien als de zoon van god waardoor het heil ons gezond is. Dat is hard. Peter is geen kleine jongen, Peter is hè? Voor hen die zich daaraan in ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Degene die aan het woord stoten, zijn ergens toe bestemd. Dan denk je, zo, wat is jouw bestemming? Maar gij, broeder en zuster, je bent een uitverkoren geslacht. Je bent een koninklijk priesterschap. Zijn wij priesters? Ja, want we moeten verzoening overdragen aan de mensen die de Heer nog niet kennen. Of dat ze zullen zeggen, ja maar waarvoor moet ik dan Jesu wel leren kennen, Waar moet ik dit? En dan kun je ze dus in het koninkrijk gods bekendmaken, hoe God dingen gezegd heeft. En hoe mensen, uh, tot geloof, uiteindelijk met God verzoend kunnen worden. Dat is de boodschap die we in het koninkrijk van God hebben. Daarom zijn we priesters. We zijn wel geen priesters naar de ordening van, uh, van uh, Aaron en zo, Maar we hebben toch een bijzondere uh, taak. Hij noemt ons een koninklijk priesterschap. We zijn een heilige natie. Een volk, God en eigendom. Ja, het wonderlijk is, dit heeft eigenlijk allemaal met Israël te maken. Ja, toch? Het gaat over Israël. Het gaat over Israël. Zijn wij Israël? Nee, we zijn toegetreden tot Israël omdat we in dezelfde beleiders zijn en we zijn ook met God moeten aan overwinnen. Jacob is een overwinnaar met God, want hij moest ook de strijd in zijn eigen vlees strijden en hij kon overwinnen. Maar ook wij zijn mensen die de woorden gods horen, in, ver, in verwarring komen en uiteindelijk zeggen, u bent de enige waarachtige God, vergeef me toch mijn zonde. En dan wijst hij op de jarenlange offers die gebracht zijn, om uit te zien naar het waarachtige offer wat gebracht zou worden. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninkpriesterschap, een heilige natie, ja dat zijn we niet zomaar. Maar we zijn een heilige natie, een volk, God en eigendom. En dan om. Eigenlijk moet je zeggen om reden van. De grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn niet zomaar gered om te zeggen: Ach, oh, Gut, ik ben gered. Oh ja. Nou, als je dan al gered bent, dan ben je gered met een doel: om dit te verkondigen. Dus als je alleen maar op rond te en want ik ben gered, want ik geloof in Jezus, dan mis je nog volkomen je doel. Hij heeft ons geroepen tot zijn wonderbaar licht. Petrus die sluit dat af door te zeggen, broeder en zuster, u eens niet zijn volk, nu echte volk. Eens zonder ontferming en nu in zijn ontferming aangenomen. Vind je dat niet een schitterende uitdrukking? In vier regels zo? Echt waar, hij was wel een visserman, die Petrus. Maar hij kon toch hele kernachtige dingen zeggen. U, broeder en zuster was eens niet zijn volk. Nu echter ben je Gods volk. Eens zonder ontferming en nu in zijn ontferming aangenomen. Daar gaat het om. Ben je dan in één keer voor altijd een eeuwig gered... Wel nee, je bent aangenomen om daarna als zonen van God in zijn koninkrijk te wandelen. Ze moeten aan je zien tot je in dat koninkrijk van God thuis hoort. Het was leuk dat Woerden zegt over die, die hè. Opdat gij ten alle tijden zult gedenken aan al de geboden Gods en gij uw ogen niet zal richten op afgoderij. Je zou gehoorzamen aan de geboden van God en je ogen niet meer richten op afgoderij. <tiedert> Amen. amen? Ja, amen.